Premier Netanyahu van Israël heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. In een tv-toespraak zei hij dat zijn kabinet het niet eens wordt over een begroting voor 2013... en dat nieuwe verkiezingen daarom de beste oplossing zijn. De vervroegde verkiezingen worden waarschijnlijk eind januari of begin februari gehouden. De Tweede Kamer wil niet dat Europa zich bemoeit met de regels voor de APK... Brussel vindt dat de APK moet worden uitgebreid. Zo zouden meer voertuigen, zoals motoren, bromfietsen en aanhangwagens... verplicht moeten worden gekeurd. Ook wil Europa vaker keuringen. De Kamer betwijfelt of APK-voorschriften wel op Europees niveau... moeten worden geregeld. Drugshandelaar Johan Vee, beter bekend als de hakkelaar, is opnieuw aangehouden. Dat gebeurde tijdens een zoekactie naar het vermogen van Vee... die voor drugshandel is veroordeeld. Behalve Vee zijn ook zijn zoon en twee anderen aangehouden... Rechercheurs hebben beslag gelegd op onder meer vuurwapens, drugs en auto's. De Belastingdienst heeft VNA heffing van 123 miljoen euro opgelegd. Het weer, opklaringen, hier en daar mist. Het koelt af tot 6 graden aan de kust en 0 graden in het binnenland. Overdag in het noorden veel bewolking en kans op een bui. In het zuiden blijft het droog en is het iets zonniger. Het wordt dan zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 En om die dag goed te beginnen praat ik vannacht met Grietje Zeeman. Onlangs werd zij benoemd tot hoogleraar Nieuwe Publieke Sanitatie... aan de Universiteit van Wageningen. Al sinds begin jaren tachtig is ze verbonden aan die universiteit... waar ze zich heeft ontwikkeld tot expert op het gebied van het terugwinnen... van energie en grondstoffen uit menselijke ontlasting... huishoudelijk afval en afvalwater... In het Friese sneek heeft Gietje Zeeman zelfs een proeftuin ter grootte van een complete woonwijk. Waar bewoners met energie uit afval hun huizen verwarmen. En dat is de wijk Noorderhoek. Grietje, goeienacht. van harte welkom. Uh, eerst maar eens even die leerstoel die je sinds uh, ruime maand nu uh, bekleed. Nieuwe publieke sanitatie. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, dan moet je eigenlijk twee dingen uitleggen: het nieuwe en het sanitatie ja. misschien. Sanitatie is eigenlijk de inzamelijke transport de behandeling van huishoudelijk afvalwater. Voor nieuwe sanitatie voeg ik daaraan toe het hergebruik van de grondstoffen erin. En het nieuwe duidt er ook op dat we ja, gaan voor terugwinning van grondstoffen. En dat doen we door stromen aan de bron te scheiden... zodat het efficiënter wordt om de grondstoffen eruit te halen. Is het een nieuwe leerstoel? Het is een nieuwe leerstoel, ja. Een leerstoel het het... voor een nieuwe ontwikkeling in de wetenschap ook? Het is een persoonlijke leerstoel. En dat betekent dus op basis van mijn persoonlijke verdiensten op dit gebied. En dit is denk ik een unieke leerstoel. Ja, een unieke leerstoel. Uh, met, met een uh, uh, voorbeeld hoe je uh, uh, de, ja, eigenlijk dat wat jij doseert in de praktijk kunt brengen. Namelijk een hele woonwijk waar jij mocht, mocht pionieren, als het ware. Ja. Die wijk Noorderhoek in Sneek. Wat maakt die wijk dan zo bijzonder? Kun je, kun je uitleggen wat die wijk tot jouw ideale proeftuin maakt? Nou ja, wat het meest bijzondere is, natuurlijk, is dat. Het is een wijk is van 250 huizen ongeveer, uh, waar het afvalwater, behalve dat het gescheiden wordt ingezameld, maar ook gewoon op de plek wordt behandeld. Dus één installatie in de wijk. En ja, die, in, die separate inzameling maakt het mogelijk om grondstoffen zoals energie en water en fosfaat bijvoorbeeld, daar komen we denk ik later ook nog wel op, ja. om dat terug te winnen. En uiteindelijk dan hertengebruik in de landbouw. Dat ligt in de bedoeling. Dat, dat is de volgende stap. Maar vooralsnog is dat uh, wijkje is echt helemaal uh, zelfvoorzienend als het ware. Uh, ze voorzien in de eigen energie. Het is een soort uh, gesloten kringloop die daar wordt toegepast. Het gesloten kringloop, ja. Het is, het is niet helemaal energie-neutraal. Maar uh, er wordt dus uh, energie geproduceerd uit ons Afval, ons huishoudelijk afvalwater. Voornamelijk uit het toiletafvalwater. Af, Daar zit veel energie in. Mm -hmm. uh, dus er wordt dat, energie gep geproduceerd wordt... uit uh, onze ontlasting. Worden. Ja, er wordt biogas uitge uitgemaakt. En uh, daarnaast wordt er ook nog uh, de warmte... die geproduceerd wordt met grijswater, baddouche, waswater. Want we gebruiken natuurlijk warm douchewater bijvoorbeeld. Mm -hmm. Die wordt ook teruggewonnen. Hoe gebeurt dat? Dat wordt met een simpele warmtewisselaar gedaan eigenlijk. En hoe werkt dat dan? Nou ja, je hebt eigenlijk twee buizen. En uh, de buiten, buitenste buis stroomt schoon water in uh, doorheen. En dan wordt de warmte uit, het, uit de binnenbuis... dus waar het grijze water doorheen stroomt... dat wordt overgegeven naar de warmte... Uh, naar het schone water eigenlijk. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een heel simpel concept. Ja. En hoe en dan, haal je die andere uh, stoffen dan uit dat water? Ja, dat is een heel, wordt al een stuk ingewikkeld. <laughs> wat er wat er gebeurt eigenlijk is... Uh, je hebt zwart water, dat is het meest uh, vervuilende... of meest grondstoffen bevattende water. Dus dat is dus wat het, je door, door het toilet spoelt? Dat is wat je door het toilet spoelt. Of ook wat je door je douchepotje spoelt? Nee, dat noem ik grijs water. Dat is grijs, dat is ja. minder vuil, oké. Okay. Nou, het, het zwarte water, wat we daarmee doen is... Uh, dat gaat eerst door een andere zuiveringsinstallatie. Mm -hmm. Dat zijn uh, bacteriën die zonder zuurstof leven. En uh, die kunnen organische stof omzetten in methaangas. Nou, methaan is eigenlijk uh, hetzelfde als wat... We, in de aardgasleiding hebben. Dat is dus een bron van energie. Nou, na zo'n anaerobe zuiveringsinstallatie heb je eigenlijk drie stromen. Dat is het gas wat ik net noemde. En je hebt een waterige stroom waar bijvoorbeeld stikstof en fosfaat nog in zitten. Mm -hmm. Dat zijn uh, meststoffen. Uh, en je hebt een organische reststroom, slip noemen wij dat... Uh, die je als uh, organische mest in de landbouw zou kunnen gebruiken. Nou, uit die watergestroom winnen we dan de fosfaat terug en een stukje van de stikstof. Nou, we hopen later alle stikstof terug te winnen, maar nu verwijderen we nog een stukje van de stikstof. Mm -hmm. en, dus dat verdwijnt. En dat, Net zoals dat meestal al gebeurt, ja, dat maar ook gaat, daar verdwijnt dat. Dat gaat naar de, naar de lucht, als mm -hmm. je dat verdwijnt. Ja. <laughs> het verdwijnt niet echt. Nee, maar, maar goed, je, je kunt het niet hergebruiken. Nou ja. Het is een hele... Stikstof is altijd een hele grote cyclus eigenlijk. Dus de stikstof in de lucht... die wordt op een andere plek wordt die weer teruggewonnen. Met het zogenaamde Haber-Bosch-proces. En daar wordt kunstmest stukstof gemaakt. Mm het -hmm. probleem daar is dat het energie kost. En wat wij dus eigenlijk willen is zorgen... dat je die stikstof direct terugwint uit je afvalwater. En niet via de lucht weer terug moet winnen, want dat kost extra energie. Ja, dus ook op deze manier kan dan energie bespaard worden. Dus als ik nou even samenvat... die bewoners die, die produceren hun eigen uh, verwarming... die produceren hun eigen uh, warm water waarmee ze douchen. Dus eigenlijk zijn zij zelf een soort kacheltje... Zo zou je het kunnen zeggen. Maar dat is voor jullie eh, nog niet genoeg. Want jullie willen ook eh, die fosfaten bijvoorbeeld eh, zien, zien te distilleren, als het ware, om dan weer te kunnen gebruiken in de landbouw. Ja. Maar hoe ver zijn jullie met die stap? Want die gesloten energiekringloop die is dus nu voor elkaar. En dat lijkt me sowieso al een hele grote stap. Nou, dus ik, het is niet een gesloten kringloop. Hè. Je hebt nog altijd energie van buiten nodig. Maar het is een stapje in de sluiting van de, van de energiekringloop. En... Ja, die fosfaten, die winnen we al terug. De stap naar de landbouw. Dus dat we hem werkelijk als reguliere, mes, reguliere meststof in de landbouw mm -hmm. kunnen gebruiken. Die moeten we nog maken. En dus, wat, wat is er nodig om dat te kunnen doen? Is er nog is onderzoek wet... voor nodig? Of moet La... je, moet je eh, nog mensen zien te overtuigen? Net zoals je mensen nee, hebt dat, zien dat, te overtuigen is... in sneek om zo'n wijk te bouwen. Uh, dat is wetgeving. Dus dat is eigenlijk uh, wel overtuigen. Maar je moet kunnen laten zien dat het een meststof is die veilig is... wat hygiëne betreft en wat milieuhygiëne betreft. Um, en dat die veilig kan worden gebruikt in de, in de, in de landbouw. En daar wordt aan gewerkt. Dus, uh, ook sinds een jaar of anderhalf jaar... is de, het zogenaamde nutriëntenplatform gesticht in Nederland. En heel dat? veel. Ja, dat? is een platform waar verschillende organisaties bij betrokken zijn. Ook Wageningen Universiteit. Maar ook bijvoorbeeld uh, de kunstmestindustrie. Um, ja, die proberen om terugwinning van met name fosfaat... Eh, op de kaart te zetten... en ook voor elkaar te krijgen dat het een strufiet... dat is dus de teruggewonnen eh, fosfaat... dat die eh, als reguliere meststof in Nederland wordt herkend, herkend. En waarom is dat nu nog niet het geval? Zijn de wetten te streng? Nee, ik denk niet dat de wetten te streng zijn. Maar ja, alle meststoffen in Nederland moeten... als er een nieuwe meststof op de markt komt... moeten de meststoffen worden erkend als meststof. En ja... Strufiet is daar één van. Ja, ik denk moet... dat dat op zich wel uh, voor elkaar komt. Ja, heb dan... ik wel vertrouwen in. En dan kun je echt uh, op grotere schaal uh, uh, uh, dit gaan toepassen. Nou ja, dan, dan heb je weer een stapje verder. Uh, uh, ja, heb je weer, ben je weer een stapje verder eigenlijk. En dat besef dat het belangrijk is om fosfaat terug te winnen... is relatief nog vrij jong, hè? Dat is nog relatief jong eigenlijk, ja. En ik denk dat het bij heel veel mensen eigenlijk ook nog niet zo leeft... Nee, want ja, inderdaad dat, dat we zuinig zijn met water en zuinig zijn met energie... dat is, dat is wel iets wat, wat is doorgedrongen, zo langzamerhand. Maar dat we ook zuinig moeten zijn met fosfaat is ja, een wat is nieuwer inzicht. Dat, dat is een nieuwere inzicht. En uh, ik denk dat heel veel mensen zich niet realiseren... Ja, dat we afhankelijk zijn als mens. Maar ook als eigenlijk alle organismen afhankelijk zijn van fosfaat. En als de fosfaat op is, ja, dan is de fosfaat op. Dan kunnen en we fosfaat niet kan dus opraken? Nou ja, het kan niet werkelijk opraken, want het is er nog wel, maar het, uh, het is in een vorm aanwezig dat je het bijna niet meer kan terugwinnen. Heel veel fosfaat, nou in Nederland niet, maar in heel veel landen uh, wordt huishoudelijk afvalwater nog nauwelijks gezuiverd en gaat de fosfaat uiteindelijk via het oppervlaktewater naar zee. Nou, als het in zee terechtkomt, dan is het zo verdund, dan is het bijna niet meer terug te winnen. Verloren? Of In Nederland of wordt verloren. alle huishoudelijk afvalwaterslip op dit moment verbrand. Fosfaat komt dan in de as terecht. En de as wordt bijvoorbeeld gebruikt uh, uh, als opvulmiddel bij wegen. Dus het zit nog wel ergens. Maar je maar het, hebt er niks aan. Maar, maar je, kan het, je kan er niet meer bij. Nee, nee. En er wordt nu ook wel gekeken of je die as, die fosfaat uit die as terug kan winnen. Maar ja, dat zijn... Ja, stappen die allemaal nog gemaakt moeten worden. Ja. Is het voor jou eigenlijk belangrijker... dat, dat die landbouw uiteindelijk kan gaan profiteren van dit systeem? Ja, of landbouw... was je al heel trots toen dat wijkje er stond <laughs> daar in sneek? Nou, toen ik met het eerste project begon op dit gebied... Hoe lang is dat geleden? Het, was in, het eerste project was een, uh, een deskstudie in 1999 van een jaar. En in 2001 was het de eerste grote project... waar ook... De demonstratie in Sneek 1, dus niet de Snake die je zojuist noemde. Maar klein wijkje in Sneek van 32 huizen, uh, dat zat in dat project. Uh -huh, uh -huh. En toen ik dat projectvoorstel schreef, want je moet alle voorstellen uh, proberen om geld van buitenaf te krijgen. Dit was een eet stoa programma uh, Toen realiseerde ik me dat eigenlijk de landbouw daar ook bij moest in dat project. Maar aan de andere kant realiseerde ik me... dat er zoveel partijen in zo'n project moesten zitten... dat je ja, toch klein moet beginnen... om eerst iets ja, technisch te laten zien dat het kon. En dat je dan vervolgens daarna de volgende stappen zou moeten maken. Dus ik heb er bewust voor gekozen... om ja, niet meteen alle... ...partijen erbij te halen. Ja, Dus wat dat betreft eerst dat kleine wijkje, nu een grotere wijk. Grotere wijk. Dat lijkt me sowieso een grote stap uh, voorwaarts. Ja. Maar de volgende stap moet die stap richting de landbouw ja. zijn... ...en het hergebruik ja. van fosfaten. Ja. ja, we hebben net een, uh, een zogenaamd seed money project gekregen. Een wat? Een seed money project. Wat is dat? Een, een zaadje eigenlijk. Dat is een beetje geld om een projectvoorstel te schrijven. En dat is Wageningen Universiteitsgeld. En dat is een project om in ontwikkelingslanden, Afrika, Indonesië, hebben we op dit moment op de kaart staan, uh, te kijken naar uh, de combinatie van uh, sanitatie en landbouw. Dus je kunt aan het werk? Ja. Dankzij dat financiële zaadje wat dat betreft. <laughs> ik hoop dat dat een groot project wordt, dat begrijp je. Ja, ja, ja, ja. Ik ga nog heel even terug naar die wijk daar in Sneek. Want daar wonen ook gewoon mensen. Ik bedoel, het is een ja. mooi project, een mooi wetenschappelijk mm -hmm. project. Maar daar wonen gewoon mensen zoals jij en ik. Hoeveel huishoudens telt die uh, nieuwste wijk? Dat zijn uh, 250 huizen. 250 huizen. Die zijn het huur- niet... of koophuizen? Dat zijn huurhuizen, mm -hmm. ja. zijn nog niet allemaal bewoond trouwens. Dus het is echt een, echt het is een, nieuwe, een nieuwe wijk. Het is een nieuwe wijk, ja. Ja, ja. En, en, en moeten die mensen nou meer huur betalen... omdat nee, ze in zo'n we... bijzonder complex nee, wonen? Ja, ze moeten niet meer huur betalen, nee. Want zijn die huizen duurder geworden door dit systeem? Is het duurder om op die manier zo'n appartementencomplex... en zo'n wijk aan te leggen dan, dan via de vertrouwde manier? Nou ja, als je uit zou gaan van een groene En dat betekent dat er geen riool voor de, voor de deur ligt... dat er nog geen rioolwaterzuivering is... of dat de rioolwaterzuivering overbelast is... dan Kom, is het ongeveer vergelijkbare prijs. Mm -hmm. Je hebt natuurlijk in Nederland altijd te maken met het feit dat er wel al een riool ligt. Ook in Sneek. <laughs> zelfs in En dat er al een rioolwaterzuivering is, ja, dan, ja, dan komen er wel extra kosten bij. Het nou, is duurder, maar wie heeft dat betaald bijvoorbeeld in Sneek? Nou, in Sneek zit een elf van subsidie bij van Stoa. En wat en van is de STOA precies? STOA is de overkoepelende organisatie van de waterschappen. Oké, okay, die, die subsidiëren dit, die dit project. Die heeft een hele belangrijke rol gespeeld... Uh, in het op de kaart zetten van nieuwe sanitatie... en onder de aandacht brengen bij de waterschappen... en de waterschappen erbij betrekken. Die hebben ook uh, de koepelgroep Nieuwe Sanitatie opgericht... Dus die hebben een heel belangrijke rol gespeeld uh, ja, bij het verder in de praktijk brengen van nieuwe sanitatie. En dat doen ze nog steeds. Ja. Er was vanmiddag nog een uh, bijeenkomst van een uh, nieuwe sanitatieplatform van st georganiseerde STOA. En wat is daar besproken? Dat ging over uh, de mogelijkheden van nieuwe sanitatie in buitengebieden. Dus dan heb ik het over het platteland, uh, ja. waar dan ook bijvoorbeeld een, een, een klein, klein woonhuis gebouwd wordt... of een klein wijkje aangelegd wordt, moet ik me dat zo ja, voorstellen? Ja, kleinere dorpen in, de, in Friesland, Groningen, Zeeland. Uh, of daar, wat dan de mogelijkheden zijn om daar uh, nieuwe sanitatie aan te leggen of een groepje huizen. Ja, en, en daar zijn de mogelijkheden natuurlijk groter. Dat om... zijn er zeker mogelijkheden. En ja. ook, uh, ja, misschien ook wel mogelijkheden om bijvoorbeeld een koppeling te maken met, uh, met uh, mest, dierlijke mest... Nee, op, het, op het platteland is het natuurlijk een hele makkelijke manier... om die twee projecten ook te koppelen, ja, als het ja. ware. Ja, ja want ja, menselijke mest en dierlijke mest... zeker als je het over varkensmest hebt... dat lijkt wel heel erg veel op elkaar, hoor. Ja, en wat dat betreft kun je uh, dezelfde methode daarop toepassen. Ja, uh, ik heb jarenlang in de dierlijke mest gewerkt. Daar heb ik ook uh, mijn, pro mijn proefschrift over geschreven. Dierlijke mestvergisting. Maar ja, het is eigenlijk gewoon vergelijkbaar materiaal. Ja. Ja. even terug nog weer naar, naar die wijk. Uh, die mensen die daar wonen betalen niet meer huur. Ze wonen wel in een bijzondere wijk, hè? Ja. Uh, op een bijzondere manier vormgegeven. Wat betekent het systeem uh, voor de bewoners? Wat merken ze daarvan in hun dagelijks leven? Ja, in principe niet zoveel. We hebben gekozen voor toepassing van vacuumtoiletten. Eigenlijk om twee, twee redenen. Ten Wat je eerste... moderne treinen ook hebt en in, ja, vliegtuig. in vliegtuigen. in vliegtuigen... Op cruiseschepen, dat is altijd een voorbeeld wat ik uh, heel vaak aanhaal, omdat ja, mensen, omdat ze vaak hem niet kennen, vaak denken van ja, kan ik dat wel toepassen? Dan zeg ik altijd ja, het wordt op cruiseschepen, er zitten drie, vierduizend man op zo'n schip. Klinkt chic hè? Een cruiseschip is een mooi chic voorbeeld, beter dan de trein. Ja, Ja, maar je, je kan je ook niet permitteren dat daar het toilet niet werkt. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. dan gaat het heel slecht bij je dus cruise-maatschappij. Uh, ja, dus het is gewoon een uitontwikkelde techniek, dat wil ik daar eigenlijk mee zeggen. En uh, ja, dat die makkelijk toepasbaar gemaakt kan worden voor huishoudens. En het is dan wel nieuw voor huishoudens, maar het is geen nieuwe techniek. Nee, nee, dus het dat, is... daar maak je eigenlijk gebruik van. Het feit dat die al voor een andere locatie toepassing uh, uitontwikkeld is. Voor een oudere dame is dat wel een beetje wennen, las ik onlangs in Trouw. Uh, die <lacht> klaagt een beetje over het lawaai van de vacuumtoiletten. Ja, ja. Het maakt wel wat meer lawaai. Maar wel heel kort, vind ik altijd. Ja, ja. Dus dat, dat is eigenlijk het enige wat je er praktisch van merkt als bewoner? Ja, verder zijn het eigenlijk... Ze zien eruit als gewoon een toilet. Het is gewoon wit porselein. Je kan ze ook in roestvrij staal krijgen als je wil. Maar het is gewoon wit porselein wat toegepast is. Ja. En uh, ja, ja, het lawaai is eigenlijk het enige verschil. Maar ook wat betreft de... De verwarming en, en, en noem maar op het, de manier waarop het water wegstroomt, dat is allemaal zo, nee, euh, zoals in gebruik. Daar merk je huizen. verder niks van. Ja, er zijn twee leidingssystemen in plaats van één. Eén voor het zwarte water, het toiletwater, mm -hmm. en één voor het grijze water. Maar ja, dat merk je als bewoner van een huis. Dan merk je dan niks van, dat nee, zit onder nee. de grond. Nee. Nou zei je net, ja, het aanleggen van zo'n complex is uh, uh, het begint toch wel wat duurder, omdat er uh, uh, uh, uh, voorzieningen getroffen moeten worden. Um, er is desondanks veel belangstelling voor het project. Zo was er in januari 2011 op de televisie een aflevering te zien van het programma Labyrinth. Ja. In dat programma mm -hmm. werd aandacht besteed aan dit project. En een van de betrokkenen bij het project, een ex-student van jou, uh, Brendo Meulman, die legde dat programma uit aan een geïnteresseerd de wethouder van de gemeente Meppel, wat de financiële voordelen zijn van het systeem. In de woning, enerzijds door dus gebruik te maken van een vacuumtoilet, heb je dus een aanzienlijke waterbesparing. Uh, theoretisch is dat 25 procent, maar in voorbeeldprojecten die we gedaan hebben, is dat zelfs 50 procent. Dus dat is aanzienlijk meer. Nou, dat is dus een kostenbesparing. De waterprijs is nou niet echt zo verschrikkelijk veel. Nee, nou dat is maar net hoe je de waterprijs bekijkt. Want als je puur alleen om drinkwater gaat, inderdaad, dan valt het wel mee. Maar als je daarbij ook de rioolheffing een deel van de verontreinigingsheffing... en ook nog eens keer de waterschapsbelasting optelt... dan is het aanzienlijk hoeveelheid geld wij over spreekt. Dan is het bijna de helft wat men betaalt aan gas, water en licht. Ja, Brendo Meulman probeert de wethouder te overtuigen... <lacht> maar hij heeft het niet zomaar gewonnen <lacht> zo te horen. Maar inderdaad, Brendo heeft natuurlijk wel gelijk. Je wint ook weer geld terug. Ja, ja je, bes je bespaart een aanzienlijk hoeveelheid water, zoals hij zegt. Nou, In Nederland is water niet zo duur, maar in heel veel andere landen wel, hè? Dus je moet het niet alleen maar in de Nederlandse situatie bekijken. En, um, ja. en je maakt je eigen energie. Die, die en je hoef je... je ook niet meer van buiten te betrekken. Althans, de, de, de, de, de warmte daarvan. hoef je niet meer ja. van buiten te betrekken. Ja. Nee, maar dat, het levert producten op. En ja, als fosfaat ook een product wordt wat geld op gaat leveren... Ja. en ja, dat is toch wel te voorzien uh, gezien het feit dat de fosfaat bijna zich in uh, deze eeuw opraakt... Ja, dan hangt daar ook een prijskaartje ja, aan. Maar zullen dit soort uh, projecten zichzelf uiteindelijk gaan terugverdienen? Ja, dat denk ik zeker, ja. ja Wat kun je stellen, nu, nu kost dat meer de aandacht van zo'n wijk... dan de aandacht van een wijk via het gebruikelijke patroon. Maar uiteindelijk zal Sneek goedkoper zijn hiermee? Ik denk het wel, ja. ja. Want je moet je realiseren natuurlijk dat energie wordt waarschijnlijk duurder wordt. Water wordt duurder. Fosfaat wordt duurder. Ja, als jij dat soort producten maakt, ja, dan brengt het, het zichzelf natuurlijk eerder op. Ja, een mooi project waar, waar veel belangstelling voor is. Ook in Meppel dus, dat hoorden we net. Ja. Uh, maar desalniettemin uh, heeft het toch nog iets van een druppel op de gloeiende plaat. Want dit kun je doen als je een nieuwe wijk aanlegt of een nieuw gebouw aanlegt. noem maar, op. maar het overgrote deel van Nederland zit, zit uh, vast aan het riool. En spoelt ontlasting en douchewater gewoon weg in dat riool. Ah, ik vind het niet een druppel op de goede plaat, hoor. Als ik, als, ik kijk naar, um, als ik bedenk dat we in januari 2001 begonnen met um, drie vacuümtoiletten bij ons op het lab... Um, met anaerobe zuiveringsinstallaties daaraan gekoppeld... Iedereen moest streepjes zetten wat hij produceerde. <laughs> Deed iedereen dat ook? Ja, in een academische omgeving ja, doet iedereen. Heb je hebt je veel over, wordt onderzoekt. Ja, doet dus iedereen is... dat? Er ja. doen nog veel uh, andere dingen die je allemaal niet wil weten. <laughs> als je mensen vraagt om een potje mee te nemen naar huis... en het vol uh, terug te brengen, doen ze, doen, dat ze dat ook? Ook. doen ze dat ook. Je hebt ze goed... Uh, uh... Maar als je dat ja. realiseerde, dat was in januari 2001... en dat we toen in 2006 32 huizen... Uh, van dat systeem hebben voorzien. Het totaalconcept. En dat er nu vier, uh, want je noemde alleen Snake 2, zoals ik dat noem. Mm -hmm. Maar er zijn vier locaties waar het systeem in de praktijk is toegepast. In Venlo, in Wageningen, bij het NIO. En in de Oekraïne bij een school. Oh ja? Ja, uh, ja dan vind ik dat, ja, dat eigenlijk heel snel. Nee, dat ben ik en, helemaal met je eens. Ik en bedoel... het is in die zin wel een druppel op de groeiende plaat, want het meeste gaat inderdaad nog door het riool en gaat naar een grote zuivering. Maar ja, ik denk wel dat die stap is gezet. En dat er dus veel meer stappen achteraan komen. Ja, want ik ben het met je eens. Hoor. Je hebt natuurlijk binnen tien jaar heb je, heb je wat ooit onderzoek was... in de praktijk weten te brengen ja. op verschillende locaties. Dat is enorm knap. Maar tegelijkertijd, uh, dit, dit is allemaal nieuwe bebouwing. Ja. Uh, hoe, ja. hoe ga je een oude stadswijk in Utrecht uh, op deze manier inrichten? Nou ja, ik denk dat... Uh, je moet kijken welke locaties geschikt zouden zijn om nu, op dit moment, zoiets toe te passen. En, en dan hebben we dat het nog kunnen... steeds over nieuwe bebouwingen. Ja, maar ook renovatiegebouwen. Uh, er worden natuurlijk heel veel gebouwen gerenoveerd of gaan gerenoveerd worden. Worden volledig gestript. Nou, dat is een prachtige gelegenheid om daar ook ander soort toiletten en uh, ander soort binnenriolering neer te leggen. Ik denk zelf ook dat je een transitie moet ontwikkelen om van de huidige infrastructuur, rioleringen, grote zuiveringen... uiteindelijk, en daar kan wel 50 jaar overheen gaan... voordat dat helemaal is toegepast, te komen tot een meer een concept... wat gericht is op de grondstoffen terugwinning. Mm -hmm. En dat betekent dat ja, als er een, een stuk riolering aan vervanging toe is... dat je daar een module die uiteindelijk leidt... tot zo'n nieuwe sanitatieconcept vast in kan zetten en dat je niet denkt van ja, dan doe maar gewoon riolering want we hebben nog een zuivering, dan kom je er nooit. Dus nee. je moet echt een transitie ontwikkelen waar je modules kan ontwikkelen die je kan inzetten als een deel van de infrastructuur aan vervanging toe is. Ja, dus dan moeten mensen ook uh, gemotiveerd zijn om dat te doen. Er moet ook politieke ja. wil zijn om ja, dat te doen. Ja, dat ook. Daar gaan we het straks over hebben. Mm -hmm. Hoe het met die politieke wil staat, uh, anno ja. 2012. Maar eerst, uh, Gietje Zeeman, uh, muziek die je hebt uh, meegenomen. Wat ja. heb je meegenomen voor vannacht? Ik heb uh, Nocturne van Chopin meegenomen. Nummer 5. Van Maria Joao Pires. vind ik een geweldige pianiste. En prachtige muziek. Muziek van Chopin, meegenomen door mijn gast vannacht in Casa Luna, Grietje Zeeman. Al meer dan 30 jaar is ze verbonden aan de Universiteit van Wageningen... waar ze onderzoek doet naar het terugwinnen van energie en grondstoffen... uit afval, afvalwater en menselijke ontlasting. En de woonwijk Noorderhoek in Sneek zou je als haar proeftuin kunnen zien. Radio 1, Casa Luna. Helco spam. Ja, die proeftuin eh, dat dat moet je trots zijn, eh, gietje. Maar van waar je fascinatie voor dit onderwerp? Want je doet hier al bijna 30 jaar onderzoek naar. Nou, mijn fascinatie is eigenlijk begonnen met de anaerobe zuivering, dus biologische behandeling van afvalstromen eh, zonder zuurstof, waardoor je energie kan produceren. Eigenlijk conventioneel was het zo dat afvalwater eh, behandeld werd met bacteriën En die hebben zuurstof nodig. Die zuurstof moet je erin brengen en dat kost energie. Terwijl de bacteriën ja, onder zuurstofloze condities... energie maken. Dus mm -hmm. dat was eigenlijk mijn fascinatie. Maar waarom was je daar zo door gefascineerd? <lacht> nou, ik denk ook... Ik was er eigenlijk al gefascineerd door... op het moment dat ik uh, de deur binnenstapte... van Gatsen Letting Gaan. Dat, die ik zie als mijn leermeester op dat gebied. In Wageningen. In Wageningen. En die werkte aan anaerobe zuivering. En ja, als, toen ik daar als student binnenkwam, en daar heb ik ook mijn afstudeervak gedaan als student, mm -hmm. toen dacht ik, ja, daar, daar moet ik mee verder zijn. Is dat en maatschappelijke en dat... betrokkenheid ja, dat van maatschappelijke, eh, dat, maar... je, dat je de wereld uh, voor, voor de ondergang wil redden. <laughs> nou ja, dat is wel, klinkt wel heel zwaar. Maar uh, wel dat je denkt van, ja, het is niet alleen maar een proces een interessant uh, biologisch proces maar het kan ook. Ja, belangrijk zijn voor de maatschappij. Mm -hmm. En dat was wel wat, die, die combinatie van een inter interessant biologisch proces... en hoe je daar technologie van uh, dat kan toepassen... Uh, gecombineerd maar met het maatschappelijk belang. Dat was wel uh, de fascinatie. Was je daar al heel jong uh, je van bewust? Dat je iets wilde doen voor die maatschappij, met name op dit gebied... Um, nou ja, ik wilde graag milieugenen studeren, dus ja, dan ben je wel bewust van dat je iets met uh, verbetering van het milieu wil. Maar niet, ik ben niet begonnen met het idee van ik ga in de andere zuivering. Nee. nee, Daar ben je ingerold door de. <laughs> daar je... ben ik echt door. Uh, en ik denk dat de letting gaat daar gewoon. Ja, ik denk dat al die, alle studenten die bij hem gewerkt hebben, een soortgelijk verhaal hebben. Ja, kennelijk een heel inspirerend hij mens. Was een Hij is een geweldig inspirerende man. Ja, ja dat blijkt. En uh, ja, hij heeft ook een hele groep om zich heen gebouwd in de wereld eigenlijk. In Brazilië, in de Filipijnen, in Indonesië. Mensen die bij hem gestudeerd hebben, gepromoveerd zijn. Ja, dat is bijna een soort familie. Ja, dat is ja. echt heel grappig. Ja. Wat, wat ik me ook afvraag, uh, dit, dit onderzoek wat jij doet. Dat haakt eigenlijk, eh, dat is een doel daarvan. Wat je zegt dat eh, die, die, die meststoffen weer gebruikt kunnen worden... straks eh, in de landbouw. Dat haakt eigenlijk aan bij wat 100 jaar geleden heel gewoon was. Ja, dat gebeurde natuurlijk. We hadden, ja, zeg begin 1900, hadden we... Ja, ik weet dat niet, maar we hadden we het tonnetjesysteem. De poepkar de, die, de de die door de stad ging. En ja, de menselijke fecalie en urine die werden in een tonnetje ingezameld. En die tonnetjes werden dan... of op straat in een grotere tank leeggegooid... of de tonnetjes werden meegenomen... en je kreeg een leeg tonnetje terug. En ja, dan ging het naar de landbouw. Dus eigenlijk... Ja, of niet eigenlijk, maar toen was de kringloop gesloten. Ja. Die nutriënten die die planten nodig hebben... Ja, die komen er gewoon weer uit als feces en urine. Zo eenvoudig ja. is het. Ja, ja. En ja, dat gebeurde toen. Maar dat was... Ja, niet altijd even comfortabel. kun je en, akelige ziektes van krijgen en, als, het ja, als het onhygiënisch gebeurde. Ja, als het onhygiënisch gebeurde. Het gebeurde natuurlijk wel, want het kwam soms op straat terecht. Um, mensen kwamen er met hun handen aan. Um, dus het was niet altijd even hygiënisch. En het stonk. Dus zo'n prachtige cartoon van, um, van mensen met zo'n kar met tonnetjes erop met hun neus zo dicht. <laughs> ja. <laughs> dus ja, het was niet het meest comfortabele systeem. En toen kwamen de spoeltoiletten in opkomst. En kwam de kunstmest. Ja, en toen was het tonnetjesysteem heel snel verdwenen. Ja, en voor, voor die tijd gelukkig? Ja, voor die tijd gelukkig, want er kwam een iets comfortabels voor, uh, voor in de plaats en een hygiënisch systeem. Dus ja, eigenlijk flush en forget, zoals ik dat altijd ja, zeg. Ja, flush en forget, dat had ik nog niet gehoord. <laughs> nee, dat is bij ons wel vrij bekende ja. gezichten. Ja, je spoelt het weg. En de meeste mensen weten ook eigenlijk niet meer wat er met hun afval gebeurt. Nee, het nee. gaat naar het riool en heel ver weg is een zuiveringsinstallatie en de doet er iets mee. En dan wordt het blijkbaar weer schoon. Dat is ja. ongeveer wat de meeste mensen vinden, denken. Ja, dus weten. eigenlijk geef je gewoon dat systeem van vroeger. In ere herstellen, ja, maar alleen dan nu op een, op een hygiënische op een, en technologisch hoogontwikkelde manier. Ja, comfortabele, hygiënische en milieu-hygiënisch verantwoorde manier. Maar mag ik, misschien ben ik dan heel grof hè, richting een wetenschapper, maar je, je, je vindt anno 21ste eeuw als het ware opnieuw het wiel uit. Ja. Je weet het, al hoe het wiel ja. draait, mm -hmm. alleen nou, wil ik, je dat nu eh, laten draaien op een manier die past bij ja, de 21ste eeuw. Ik zal het je nog sterker vertellen. Er was in begin 1900 was er een meneer, Lierneur, die eigenlijk een soortgelijk concept al heeft toegepast. Die had een vacuumsysteem ontwikkeld. Het zijn prachtige plaatjes van. Ja, het is niet vergelijkbaar met wat we nu hebben. Heel groot uh, uh, systeem. Van die heren met de hoge hoeden uh, erbovenop staan. Yeah, yeah. Het is echt een heel mooi plaatje. En ja, die, die had dus een transportsysteem onder vacuüm. De vezels en urine uit de toiletten werden met vacuüm getransporteerd en daar maakten we meststoffen van. En dat heeft in een aantal locaties Was de in trouwens? Meneer de Lioneur. Ja, dat was een Nederlander. Um, Amsterdam, Dordrecht. Uh, Leiden, maar ook in Praag en Sint-Petersburg heeft dat systeem show. voor 40 jaar gedraaid. En ja, ze weten niet precies waarom het nou op een gegeven moment. Uh, ja, Gefaald heeft, maar al van wordt genoemd de opkomst van de kunstmest, wat ik net ook zei. Mm -hmm. En het watergespoelde toilet. Toen werden de meststoffen te veel verdund en konden er geen uh, ja, droge meststoffen voor meer. Op een energetische wijze worden gemaakt. Maar je hebt dus in de 19e eeuw een inspirerend voorganger ja, gehad. Een heel uh, inspirerende voorganger, inderdaad. Ja, ja. Dus dat is echt, uh, ja, dat zie je natuurlijk met heel veel dingen, dat dingen toch weer terugkomen mm -hmm. en in de tijd moeten passen. Daarover gesproken, in de tijd passen. Um, we hadden het net over die politieke wil... Hè, die er wel mm -hmm. moet zijn natuurlijk om dit soort projecten uit te voeren. Um, het, het lijkt met duurzaamheid maar niet te lukken. Um, om er een uh, publieksknaller van te maken. Hè, dat zag je bij de afgelopen verkiezingen weer. Europa, ja. pensioenen, uh, in, in iets mindere mate immigratie. Dat waren de grote thema's. Duurzaamheid. Nee, duurzaam, dat, is, dat is waar. Duurzaamheid is natuurlijk toch... Uh... Ja, niet het grote onderwerp. Hoe komt dat? Want GroenLinks, ik bedoel, nou ruziet men daar nogal uh, de laatste tijd. Dus dat heeft ongetwijfeld ook zijn bijdrage gehad aan, aan de slechte uh, scoren bij de verkiezingen. Uh, nu gaan ook allerlei leden weg bij die partij. Die partij is in crisis. Dat heeft met persoonlijke ja. verhoudingen te ja. maken. Maar het zegt natuurlijk ook iets over het belang dat de kiezer aan duurzaamheid hecht. Ja, misschien wel. Maar... Ja, misschien had, moet GroenLinks zich ook wel meer profileren als een echte groene partij. Dat doen ze dat de, te weinig, vind je? Ja, ik vind dat ze dat niet heel erg sterk doen. Wat ze, moeten ze heten doen? wel groen, maar ja, ja, ze moeten misschien toch veel duidelijker met voorbeelden komen waar ze, waar ze op willen, wat ze willen bereiken wat betreft milieu. Praat je daarover mee met GroenLinks? Nee. Maar ben je nee. betrokken bij die partij? Nee, ik heb nu nee. op ze gestemd, maar ik ben niet... Oh, dat was jij. Nee. Dat is heel flauw. Nee, maar goed, ze, ze, ze profileren zich niet goed genoeg, zeg je. Ja, ik denk dat ze, ja, als je tenminste een groene partij wil zijn... en dat zou goed zijn als er een groene partij zou zijn... dan moet je je daar wel duidelijk op profileren. Ja. Wat verwacht en... je van het nieuwe kabinet, wat dat betreft? Want eh, morgen verschijnt de, de jaarlijkse duurzame top 100 van trouw. Mm -hmm. Vorig jaar stond eh, Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid nog op nummer 10. En inmiddels weten we dat hij morgen eh, in die lijst gekelderd is naar de 55ste plaats. Okay. Hij is daarmee mm -hmm. de grootste daler. Eh, dat belooft niet veel goed Uit, voor het, wel, het nieuwe kabinet. Uh, Sneek als voorbeeld genoemd. Dat, okay. dat is dan wel weer heel grappig. <laughs> ja. Maar dat is blijkbaar niet genoeg reden om uh, omhoog omhoog, in de lijst te hoog in de lijst te komen. Nee, maar dat is, dat is geen goed, uh, goed voorteken. Dat is geen goed voorteken, nee. En van Rutte hoef je dat ook niet te verwachten. Waarschijnlijk dat hij hoog in de lijst staat. Dus die staat nee. er volgens mij helemaal niet in. Nee. Maar wat, wat, wat verwacht jij van het nieuwe kabinet? Ja, ik... Pff, dat is een lastige vraag, vind ik. Maar ik, ik verwacht daar geen grootse daden op gebied van milieu van. En ja, dus moet... dit kabinet gaat jou niet verder helpen? Nee, maar ja, misschien moet ik het dan op een andere manier proberen. Zoals? Nou ja, ik zie voor dit concept in nou de dat het gedragen wordt door de waterschappen. vind ik een heel belangrijk aspect. En ja, als je vergelijkt met hoe het tien jaar geleden was en hoe het nu is... 10 jaar geleden, als je zou zeggen we gaan nieuwe sanitatie uh, toepassen, dan waren de meeste waterschappen niet geïnteresseerd. Nee, nee. En nu uh, is het toch zo dat heel veel waterschappen ja, graag uh, met dit onderwerp ook verder willen. En ook meedenken over ja, hoe je dat dan uh, zou kunnen initiëren in een land waar al heel veel infrastructuur ligt. Mm -hmm. Dus die waterschappen heb je aan je kant. Bedrijfsleven, staat dat aan jouw kant? Um... Nou ja, niet het, niet het hele bedrijfsleven, maar er zijn zeker partijen... ook de ingenieursbureaus die zijn erg in dit uh, concept geïnteresseerd. Want valt er geld mee te verdienen? We blijven een koopmansnatie. We blijven een koopmansnatie. Ja, ik denk het zeker natuurlijk. Um, ook als je kijkt naar um, de toepassing van zo'n concept in andere landen. Wa in Nederland is natuurlijk toch een land wat uh, ja, wa watertechnologie hoog op de agenda mm -hmm, heeft staan. Mm -hmm. Er zijn heel veel landen waar nog helemaal geen sanitatie is. Wij zijn een land waar wel heel veel infrastructuur ligt. Maar er zijn nog heel veel landen die nog heel weinig infrastructuur hebben. Dus zeg je eigenlijk: uh, dus we kunnen daar we heel goed aan door. een exportproduct? Dat ook, ja, zeker. Denk ik zeker. Dat, uh, dat ben ik van overtuigd. En is er veel en, belangstelling uit het bedrijfsleven? Ik bedoel, Weet het bedrijfsleven dat dit speelt? Weet het bedrijfsleven voldoende dat dit speelt? Ja. De, de, dat ben ik, ja, de ingenieursbureaus uh, die weten zeker hoe die dat, dat dit speelt. De installatiebureaus die weten dat dit speelt. Nou ja, DESA is dan een bedrijf die heeft dat echt gecommercialiseerd, dit, uh, deze technologie. De, DESA is ontstaan uit Landustriebedrijf. Uh, en ja, die heeft gewoon gezien dat dit een technologie is die, uh, die op de markt moet worden gebracht. Ja. En ja, die hebben daar een mooi concept van gemaakt. Maar zou je kunnen stellen dat het bedrijfsleven wellicht een betere partner voor je is dan de politiek? Dat zou je wel kunnen stellen, ja. Dat denk ik wel. Ja, en de waterschappen, denk ik. Ja, ja wat er ook een overheidsinstelling ja. is natuurlijk. Dus ja, daar, uh, ik denk dat de waterschappen een hele belangrijke partij zijn. Hmm. We, kwamen, uh, we kregen trouwens een tweet van een van onze luisteraars. Oh, dat krijgen we ook. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik, ik zoek even de naam van de luisteraar. Uh, nou, Daar kom ik zo op. Maar uh, hij suggereerde in ieder geval... dat er een uh, minister zou moeten komen voor, voor duurzaamheid in het uh, komende kabinet. Wat zou je daarvan vinden? Dat zou ik heel positief vinden. Dat pleidooi, dat, ja. dat, dat onderschrijf je? Ja, zeker. Ja. En denk je dat het erin zit? Ik denk niet dat het erin zit. Nee. Het is trouwens een tweet van uh, Jan Rotmans. Uh, waarom zou een minister belangrijk zijn? Nou, omdat je dan... Uh, ...dit soort duurzame concepten veel makkelijker op de kaart kan zetten... ...en onder de aandacht van ja, een groter publiek kan brengen. En ook ja, naar uh, gemeentes, dat is ook een belangrijke partij natuurlijk, toe. Ja, je zegt, ik denk niet dat die er gaat komen... ...maar zetten jullie de politiek wel voldoende onder druk als wetenschappers bijvoorbeeld? Nee, daar zijn we niet zo goed in. Ik zeker niet, maar <laughs> ik denk, wetenschappers in het algemeen... Uh, ...die houden zich toch voor het grootste gedeelte bezig met het ontwikkelen van, in ons geval, van een technologie... of um, met je wetenschappelijke werk. Ja. En, maar hoe ja. zou je dan die volgende stap kunnen maken als wetenschap? Ja, ik denk dat voor ons het meest belangrijke is... dat we laten zien dat iets ook werkelijk toepasbaar is. En wat wij hebben gedaan in Sneek... dat vind ik persoonlijk een hele belangrijke stap. Want mm -hmm. je kan wel roepen ik heb iets ontwikkeld uh, en het werkt, ja, dan, ja, dan geloven mensen je niet. Mensen moeten iets zien met hun eigen ogen. En bij wijze van spreken in dit geval op het toilet zitten. Ja, ja, en, ja. Uh, en dan geloven ze pas dat het werkt. Dus ik denk dat voor technologiewetenschappers... dat het in ieder geval heel belangrijk is om... Samen met uh, het bedrijfsleven en waterschappen demonstratieprojecten uh, van de grond te krijgen. Zou en... jouw huis ook een demonstratieproject kunnen zijn? Mijn met huis... andere woorden, hoe gesloten is jouw <laughs> energiekringloop? Mijn huis wordt een demonstratieproject. Ik ben bezig met, uh, wij zijn bezig met de uh, renovatie van een oud pand. Wageningen had vroeger een uh, mouterij en daar hebben ze drie uh, gebouwen van behouden. En daar hebben wij er een van gekocht. En dat wordt gerenoveerd en daar komen vaak een toiletten in. En een andere overzuivering. Echt waar, dus eigenlijk een soort mini-snake. Ja, heel mini-snake wel. Ja. Ja. Maar ga je het ook gebruiken? Want he, Wageningen, daar, daar wordt deze technologie ontwikkeld. Ja. Daar komen de ideeën vandaan. Er is behalve het gebouw van het Instituut voor Ecologie in Wageningen eigenlijk niets te zien waar dit gedemonstreerd wordt. Uh, Na, behalve bij ons, in, uh, bij ons op het lab. Wij hebben wel uh, in ons uh, toiletblok hebben een toiletten en ook urinescheidingstoiletten. En daar hebben we het nog niet over gehad, maar dat kan ook nog. Ja, ja. Dus in ons, uh, onze vakgroep hebben we wel uh, dat concept toegepast. Maar gewoon maar in het dagelijks leven in... van een huishouden is het toch niet in Wageningen? En dus binnenkort nee. bij jou? Ja, binnenkort bij uh, kan iedereen bij mij op het toilet komen. <laughs> Zie je dat als je verantwoordelijkheid ook? Om, om ook in je dagelijks leven te laten zien... kijk, zo werkt het en dat zijn de voordelen? Nou, verantwoordelijkheid weet ik niet, maar ik, ik wil wel dat wat ik predik... tussen aanhalingstekens, uh, wil ik ook wel graag laten zien. En nu heb ik de ge gelegenheid, hè, want het huis wordt gerenoveerd. En ja, eigenlijk is het niet economisch haalbaar voor één huis. Maar ik wil dat wel gewoon graag laten zien in mijn eigen huis. Wanneer is het huis klaar? Als het goed is... Uh, ze zeggen dat ze met de grote... Uh, verbouwing eind februari klaar zijn, dus dan zou er ongeveer april, mei in kunnen. Ik wens je nu al succes bij de verhuizing. Dank dat je hier wilde komen praten over dat grotere project, dat project in uh, Sneek, Grietje Zeeman. Ze is hoogleraar in Wageningen en ze houdt zich bezig met het terugwinnen van energie en grondstoffen uit menselijke ontlasting, afval en afvalwater. En Die wijk daar in Sneek, Noorderhoek, die mag je zien als haar persoonlijke proeftuin. Ze krijgt ook nog een heel persoonlijk proeftuintje, dat huis in Wageningen. Rietje, dankjewel dat je hier uh, wilde zijn. Dat was erg leuk. En een uh, goede dag nog. Straks in het uh, tweede uur van Casa Luna hoort u trouwens hoe in Oostvoorne een strandrestaurant vrijwel geheel zelfvoorzienend is... wat betreft energie en water. En ik ben ook benieuwd op welke manier u duurzamer bent gaan leven... in de afgelopen jaren. Heeft u uw huis beter laten isoleren? Bent u overgestapt op een energiezuinige auto? Pakt u voor uw vakantie eerder de trein dan het vliegtuig? Of wie weet, woont u daar wel in Sneek in Noorderhoek... Bel ons 0800 1121. Mailen kan naar kazaluna@tv.nl en ik kan met hashtag kazaluna. Graag tot straks naar een nieuwe aflevering van de hoorspelbewerking van Millennium, de bestseller van Stiek Lachson.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 Ja, je hebt groot gelijk, hè? Hier binnen is het een stuk beter. Dit is de voicemail van Erika Berger. Laat een bericht achter met uw naam, telefoonnummer. en graag het onderwerp van uh, uw gesprek. Ja, ja. En dan bel ik u zo spoedig. Nou, wat hebben we hier? Rolling Stone Magazine uit 1993. Eens kijken. Nou, lekker actuele lectuur hier, Poes. Donald Duck 1982. Nou, die doen we maar even niet. Oh. En kijk nou. Een Playboy uit 1985. Met Grace Jones. Wauw. Fantastisch. Echte vrouwen. Met schamharen. Veel schamharen. Wat is er? Hé, hey, poes. Weet je wat? Ik noem je Hé? Hey? Wat wil je drinken, Anifriet? Dit is de voicemail van Erika Berger. Laat een bericht achter...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 En Johanna Ter Stegen. bewerking Christine Geense, regie Marlies Cordia en Wiebeke von Saer. Assistentie Hanneke Hendricks, productie Karin van Dis, techniek Frans de Rond, sounddesign Joosten en Brouwer. Dit programma kwam tot stand met steun van het Mediafonds en de NPO.